Door het lek in een pijpleiding van Shell voor de kust van Schotland is tot nu toe naar schatting 215 ton olie in de Noordzee gestroomd. Dat heeft Shell bekendgemaakt. Volgens het concern is de hoeveelheid olie die nu nog weglekt zo'n vijf vaten per dag en wordt er hard gewerkt om het lek te dichten. Volgens de Britse autoriteiten is het de grootste olievervuiling van de Noordzee in tien jaar. Verwacht wordt dat de olie in zee oplost. De Schotse kust wordt niet bedreigd. In de divisie heeft NEC thuis met 2-0 gewonnen van Excelsior. In de eerste helft werd niet gescoord. Maar na rust maakte aanvaller Platje het verschil voor de club van trainer Pastoor. Die vorig seizoen nog bij Excelsior werkte. Platje scoorde in de laatste 20 minuten twee keer. NEC staat na twee wedstrijden op vier punten. Excelsior is nog puntloos. Het weer eerst vrij helder, maar in de loop van de nacht bewolkt. Het koelt af naar de graad of tien. In de ochtend bewolkt met in het noordwesten kans op een bui. Smiddags droog en op steeds meer plaatsen zon, dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Hartelijk welkom terug bij Casaluna... We gaan veel muziek draaien, misschien niet altijd een hele plaat... maar wel veel muziek draaien die door u wordt uh, aangedragen. Want um, naar aanleiding van het feit dat vandaag bekend werd... dat de Britse rockband Queen in oktober een prijs zal uh, ontvangen... van de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie BMI. Die uh, prijs heet The Icons Award. Uh, wil ik graag van u weten welke band volgens u... Wel een europrijs verdient. En natuurlijk ook waarom. Waarom uh, vindt u die muziek zo mooi? Wanneer luistert u ernaar? Heeft die muziek u wel eens geholpen op bepaalde momenten in uw leven? Nou, allemaal dat soort vragen, die wil ik aan u stellen dan. Uh, er is al flink gebeld en er is al flink getwitterd. Er is nog niet zoveel gemaild om de een of andere reden. Mailen kan naar ksaluna.ncv.nl ksaluna.ncv.nl Bellen kan naar 0800 1121, 0800 1121. En twitteren kan naar hashtag Casaluna. Dus uh, de hele nacht, of de hele nacht, nee, één uur gaan we het hebben over uw favoriete muziek, over de band of de artiest die volgens u een oeuvreprijs verdient. En volgens BMI is dat dus Queen. It's Maar het is niet voor niks dat deze groep een uh, overprijs wint. Wat mij betreft, uh, volkomen terecht. Prachtige platen hebben die gemaakt. Dit uh, vind ik wel. Een van de mooiste persoonlijk love of my life. Ook wel lekker rustig hè, voor in de nacht. Daarom hebben we het geleid. Prachtige stem van Freddie Mercury natuurlijk. En uh, ook mooie koortjes, hè, Queen. Nou, veel goed zo over te zeggen. Ik vind het erg mooi. Dus ik ben blij dat we dat hebben kunnen draaien vannacht. Wij gaan uh, nog veel meer muziek draaien. Misschien, ik zei het al, niet elke plaat helemaal. Maar wel allemaal fragmenten. En voor mij is het ook wel een beetje een verrassing. Want ik weet natuurlijk niet wie er verder nog gaat bellen. Er is al flink gebeld. Blijft dat vooral doen, zou ik zeggen. 0800-1121. 0800-1121. kan naar Kaatsaluna. Uh, ncrv.nl Casaluna uh, ncrv en twitteren hashtag Casaluna. Aan de telefoon, Lucas van Rijn. Goeienacht. Goeienacht. Welke muziek vindt u heel mooi? Welke groep of welke artiest zou van u een Europrijs mogen winnen? Swing Out Sister. Swing Out Sister. Wat was het ook alweer? Of wat is het? Is, bestaan die nog, hè? Ja, sinds 1985 opgericht. En uh, ze brengen, nou, geregeld nog wel, eens in één na twee jaar, uh, een nieuw album uit. Uh, wat bij jullie waarschijnlijk in de computer alleen maar staat is Surrender, Breakout en Am I the Same Girl. Maar ze hebben veel meer uitgebracht. Ik denk er zijn al bijna 200 nummers. En uh, vertel eens even wat over die band. Wat maakt ze zo mooi? En zo wat uh, maakt ze zo goed? Nou, jazzy-achtig. Toch elke keer een album wat ze uitbrengen, wat toch elke keer weer uh, ja, anders is dan, dan ja, het album daarvoor. Uh, helaas spelen ze bijna niet hier in, aan deze kant van, van de oceaan. Ze komen uit Engeland. Ja. Uh, Zangeres Corrine Drury en Andy Connell. Dat zijn de, de, ja, de, de, de, ja, de, de gezichten van, van de band, zeg maar. Ja. Uh, ze huren natuurlijk altijd wel een extra artiesten in, omdat ze die met z'n twee kunnen doen. Maar ze heeft een heldere stem. Uh, Beter ontwikkeld door de jaren heen. Maar als je het eerste album wat ze hebben, uh, It's Better to Travel, tot aan het laatste album wat ze nu hebben, ja, dat, dat is perfect. Ja, ben je al die uh, tijd al fan? Vanaf het begin? Ja. Ja? ja, ik heb ooit het eerste album heb ik gehad van een vriend van me. En dat is eigenlijk doorslaggevend uh, geweest. Het staat op mijn telefoon, mijn ringtone zijn uh, nummers van uh, mijn telefoon zijn, uh, van Swing Out Sister. <laughs> uh, elke dag moet ik wel een nummer horen van Swing Out Sister. Dan, dan brengt dat in mijn dag door. Het geeft echt gewoon heerlijk. Het is, het is ja, alles eigenlijk. Wat, wat gebeurt er dan als je naar die muziek luistert? Uh, het geeft me kippenvel. Elke keer weer. Elk moment van de dag heeft het wel eens een nummer... wat je denkt van, hé, hey, dat doet me wel, ik kan wel als zing binden. Of, het kan niet helemaal doorslaan natuurlijk. Want je kan het natuurlijk ook overdrijven. Maar zelfs mijn kinderen die vinden het gewoon schitterend. Ja. Van, oh ja, zing Ja, dat kan wel als assisten lukken. He, heb, je, heb je zin in een klein beetje kippenvel? Uh, ja, heerlijk. Ik weet ja. niet wat voor nummer je in ja, hebt. Ja, het is inderdaad <laughs> voor jou waarschijnlijk een beetje een flauw nummer. Maar het is voor, voor veel mensen even die aha ja, wel. Ja. Dus een klein stukje ja. van breakout en surrender. Ja, heerlijk. Blijf hangen, hè? Blijf even aan de telefoon. Ja, ja, ja, zeker ja, wel. Kippenvelder al, Lucas? Helemaal. Ja? <laughs> ja, hoor. En gaat het je om de muziek of gaat het je ook om de teksten? Uh, voornamelijk, ja, beide. Uh, ze hebben elke keer wel een, allemaal wel een nummer van een album. Ik heb hier bijvoorbeeld een stuk of twaalf hier liggen van de albums. Om even weer een beetje op te halen. Maar dan zie je toch wel dat er altijd wel weer een tekst is per dag. Ik heb zelf een eigen Twitter account En dan zie je dus dat er elke zondag doe ik een paar uit om mensen te verleiden. En je krijgt aardig wat volgers op Twitter. Ja? En dan merk je dat er toch wat reacties zijn naar mensen. van mensen zeggen van hé, vanuit de hele wereld trouwens hoor. Dat ja, komt al ja. op. Ik geef wel mijn Twitter allemaal in het Engels. Okay. Om wat meer bekendheid te raken. En dan zet je ze vanaf de leads, vanaf YouTube, zet je de filmpjes, zeg maar, de, de, de muziekstukken erop. Ja. En dan krijg je toch altijd weer reacties. En dat vind ik toch wel leuk. Ja, nou, je bent niet de enige dus op de wereld nee. die houdt van de muziek nee, nee, nee, van, uh, van nee, Swing, nee, nee. swing uit. Ze hebben een eigen uh, internet uh, site, zeg maar. Ja. Uh, ik ben ook lid van de community. En uh, eigenlijk ben je bijna vanaf het begin... Uh, toen waren er nog maar een paar tientallen uh, members. Maar je zit nu mm. bijna toch al bijna aan de... denk ik, 2000 leden. Wat uh, actief is op het Swingat Sister Forum. Het gaat goed met ze. Ik dank je wel voor het bellen, Lucas. We ja, nou, ga gewoon door, want we hebben, we hebben, ik, zei het, ik zei het al, een boel uh, bellen, Dus ik ga er een beetje tempo erin gooien vannacht. Uh, dank je wel. Uh, is hij al weg? Oh, hij was... Uh, ja. <laughs> is iets te snel. Nee, uh, goeienacht, hè, Lucas. Hallo. Volgens mij weer. weer. Oké, hoor. Doeg uh, naar de, telef of aan de telefoon. N nu even kijken. Hans, goeienacht. Goedendag, goed. Ja, ja. dat is Hallo. Ja, het is mijn groep, Hij dus, ja, is al 40 jaar geleden. Dus die, uh, die heel bekend was zeg maar de CCR. Critics Culator Revival. Ah, oké. Okay. Ja, mooi, mooie muziek. Nou, dat was ik gek op. Ja? Ja, en. Uh, ja, ik, ik, ik, ken, ik ken alleen de platen, maar, maar alleen, alleen de teksten, maar ook de, de... Het is gewoon tijdloze muziek. En kind, toen op een gegeven moment kreeg ik een relatie met die groep, maar die groep heeft nog kort bestaan, ja. als 20 jaar, zeg maar. En toen waren mijn kinderen, die, die wisten eigenlijk die groep, want ik heb een CD ervan en een DVD en een LP en alles. En die hebben toen voor mij, toen, toen werd het 50 hadden ze mij georganiseerd dat ik naar Antwerpen kon. En dat is zo'n, uh, zon vork, die zat daarop. Niet al zes jaar, maar stond ontvord ik die zelf. Ja. En toen mijn kinderen en mijn kinderen hebben we toen naar Antwerpen gegaan. En toen hebben we nog ontmoet, zeg maar. Heb je ontmoet? Ja. En hoe was en toen, dat? Hij trad erop. Hoe, hoe was dat? De, de, de groep, die alleen zo vocht, die, die zag daar. Ja, ja, ja, maar en, en, en, en, je hebt met hem kunnen praten? Nou, ik heb hem gesproken, de hand maar het was zo druk... Was echt, nou, die, was druk, het was zo druk, er was gewoon uh, geen tijd voor om echt meer te praten, zeg maar. Ja. maar. Ik vond het wel leuk dat ja, mijn kinderen, die wisten dat ik die groep zo mooi vond. En, en vooral als ik boos of verdrietig ben of zo, hè. Ja. En, dan, en dan doe ik hem keihard. En op, uh, keihard zet ik dan die plaat op, om mee te ontlachen, zeg maar. En ja, dan wisten mijn kinderen, die hadden dat voor mij georganiseerd, dat vond ik wel leuk. Ja, en je zegt als ik boos of verdrietig ben, dan luister ik helemaal graag ja. naar Creedence. Waar, waar, waarom dan u? Wa waarom op die momenten? Ja, dat, dan, dat geeft mij gewoon kracht, dat geeft mij energie. Dat geeft mij om het, uh, um de boosheid niet in agressiviteit te laten zijn... maar te laten bedruipen, zeg maar. En, ja, en, dat, en dat werkt ook altijd met die muziek? Dat werkt bij mij altijd en dat weten mijn kinderen ook. En welk, welk nummer is nou helemaal goed als je, als je lekker boos bent of verdrietig? Nou, ik heb het allemaal... Uh, ja, ik, ik ben niet zo goed in het tekst uh, Rolling het over maar... De rijver weet wel. En ook in deze ingroep wat heel, heel, heel uh, schreeuwend zingt. Uh, hoe heet die plaat ook alweer? Want ik heb heel die LP, maar ik, ik ben niet zo goed de tekst onthouden. Maar nou, ik weet wel, als ik kwaad ben of boos. Ja. Yeah. En ik zet die plaat op. Dan, dan, dan, dan, dan, dan kalmeert mij. Ja. Yeah. Nou, hartstikke goed. Je, wat, wat is de stemming op dit moment? Nou, ik ben. <laughs> ik leef nu lekker in bed. Ja. Yeah. En, uh, ik ben nog wel kwaad, ik ben nog heel boos. Oh. Dus als u die plaat wil draaien, want boos blijf ik altijd, maar alleen voor, uh, als ik alleen ben, hè, dan kan uh, ik het niet naar derde. Maar boos waarop dan? Ja. Wat zegt u? Waarop boos? Ja, ik heb een boek geschreven. Oh. En waarom zegt niemand waarom? Dat wordt uitgegeven door de Free Musketeers in Zoetermeer. Dan moet u maar eens lezen. Dan... En dan wordt het allemaal duidelijk. Ja. Dan, dan, dat zal ik dan een, ja, misschien een keer doen. Ik weet niet zeker of ik moet even tegenkomen. Maar uh, we gaan nee, in ieder geval... zeggen, Als de mensen daar lezen. Maar ja, dat zeggen dat kunnen ze misschien uh, begrijpen waarom ik een, be een beetje. ooit een beetje boos ben. En, en altijd een beetje boos. Dus het is altijd tijd voor uh, Creedence Clearwater Revival. Ja, graag. We ja. gaan nu uh, luisteren naar het nummer Bad Moon Rising. Dankjewel voor het bellen. Dankjewel. Goeienacht. Goeienacht. Clearwater Revival met Bad Moon Rising. En um, we hebben het over uh, muziek. Nou, dat is niet zo'n verrassing misschien meer. Maar um, dat heeft te maken met het feit dat uh, Queen in Amerika in oktober... een Eufra-prijs krijgt. Die Icons Award van auteursrechtenorganisatie BMI. En de vraag daarom nu vannacht in Luna aan u is... welke band of welke artiest zou van u een Eufra-prijs mogen winnen? En waarom? Wat is het mooi in die muziek? Uh, wanneer luistert u ernaar? We hebben ook veel tweets binnengekregen. Eens even kijken hoor... Uh, Wanneer dat begon... Uh, ja, daar is er eentje. Frank Sinatra zegt Brenda Aben. Dan hebben we Doortje, die komt met Pink Floyd. Brenda Aben die komt nog een keer. En die zegt dan, mijn piano favoriet is Schubert. Hebben we nog iemand, Polaroid Notes, die komt met ABBA. Eh... Uh, The swing Out Sister hebben we gehad even kijken. Queen, ook nog iemand die dat zegt. Dan hebben we Erik Jan Hato, dat is wel een mooie tweet. Die schrijft, um, sinds 1984 luister ik naar Bruce Springsteen. En hij was er met een, een song bij de geboorte van mijn kids. Bij mijn scheiding, toen ik verliefd werd op Marion. Of Marion en toen zij overleed. De oeuvreprijs dus. Aan de telefoon nu, Jo van Balen. Goeienacht. Uh, Goeienacht. Mevrouw We van vrolijke muziek, hè? Vrolijk, hè? Ja. <laughs> Geweldig. Ik vind het zelf ook heel leuk, moet ik zeggen. leuk oh, ja, plaatje. Jij, jij wordt iedere keer verrast met wat ze vragen. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat u gaat vragen. Nou, wat u... nou moet je luisteren. Ik heb heel veel platen van de oude Melando. En die jonge Melando, die, die kleinzoon... die zie je maar heel weinig op de televisie... en die hoor je dus weinig. Is dat Danny? Ja, dat is Danny. Maar ik heb dus, uh, op de computer heb ik tango's. Ja. En uh, nou ja, vroeger dansten wij heel veel. En als er een tango gedanst wordt, dus dan waren we het eerst op de vloer. Dus daar gaat gewoon mijn hart naar uit. Nog steeds? Nog steeds, want ik heb hem nu op de computer aanstaan. Ik kan hem niet zo laten horen, want ik heb nu jaloezie opstaan op de computer. Wacht even, jaloezie. Kijk of wij hem ook hebben, dan, wordt, dan klinkt dat iets beter. Uh, bent u er nog? Ja, zeker. Hoe ja. maar. Ja, wij, mevrouw van Balen. Ja, zeker. Als u de computer even uit, doet, dan gaan wij hem even hier starten. Dan klinkt het, klinkt het iets mooier? Dat, ja, ik zet hem zo uit. Ja, want dan, dan gaan wij nu. jaloezie zei u? Hè? Ja. Komt dit u bekend voor? Ja, zeker. En ik dat daar... mijn man nog geen maar in me kon nemen. Ja, want hier heeft u heel veel opgedanst. Ja, hier hebben we heel veel opgedanst en als we de plaat opzetten en we waren in de kamer en. Dan stond hij op en dan gingen we dansen, stoelen aan de kant. Ja? En, en nou ja, we gingen heel veel naar dansen. En dan, nou ja, dan gingen we dus ook als we ergens waren. En dan stonden we het eerst op de vloer als er de gewoon gespeeld werd. Want dan gaf hij die, die muzikanten patiënten in hun handen. Of een tientje of toen de tijd. Was het, uh, spelen ze even een tango, nou, en, maar dan gingen er een heleboel aan de kant staan, want we konden heel goed dansen. Had, had u lekker de ruimte? En, en wanneer begon dat? In, in, uh, nou, ik op welke ben leeftijd u, bent u daarmee ik, begonnen? Ik ben nu 82 en ik ben in 50 getrouwd. Ja. En uh, nou ja, toen gingen we iedere zondag, en waar er ook maar een bal na was, gingen we naar dansen. Wat leuk. En dat deden u dus ook in de eigen woonkamer. Dan ging u dus toe Ja, de In de eigen woonkamer deden we het ook. Maar ik ben nu al 26 jaar weduwe. Dus als ik een tango hoor, dan gaan, krijg ik het bevel. Ja, zullen we even een klein stukje helemaal uh, luisteren? Even dat we even onze mond houden. Ja, ik hou mijn mond. Mevrouw van Balen, ja. ziet u het nu voor u ook? Dat u daar dansend door ik, de kamer of een andere ruimte gaat? Je gelooft het niet, maar de tranen lopen over mijn wangen. Want het is vandaag de sterfdag van mijn man. Ba oh, oh, echt waar? Ja. 26 jaar geleden, zei u? Ja, 26 jaar geleden. Heel toevallig, het is de sterfdag van mijn man. En toen hoorde ik dat, ik dacht, nou ga ik meteen bellen. Ja, dus, uh, het is wel frappant, zeg. Ja, dat is wel frappant, maar... Nou, ik draag hem altijd in mijn mee, maar als ik het tango hoor, dan... Eh, nou ja, dan, dus, dan sta ik zelf op en als ik hulp in huis heb, dan zeg ik... Oh, wacht eventjes, een tango. En, en, en, en hoe heet u, man? Mijn man heet Rijn van Balen. Rijn. Reindert. Rijndert. Rijn en heeft u nadat na Reindert is overleden... nooit meer de tango gedanst met een andere man? Nee. Echt niet? Nee. Nooit gewild ook? Nee. Ik ging nog wel eens een enkele keer als er hier of daar een uitvoering was. dan ging ik nog wel eens met kennissen mee. en dan was het van. Eh, nou gaan nou dansen. Dan zei ik, oh nee hoor. Ik, eh, ik hoefde niet. <laughs> heel sentimenteel, maar ja, ik ben nou 82, dus. Dat, dat, ja, dat, dat, dat was vroeger was het zo. Mevrouw van Walen, heel even wachten. Ja, laat ja la Hé, Heerlijk, hè? Ah. Vind je dat niet mooi dan? Ja, dat is een gewetensvraag. Um... <laughs> ja, jij hebt liever rock'n'roll natuurlijk. <laughs> ja, ja, nou ja. Nou, ik vind, nee, maar ik, ik, vind, ik vind het wel fantastisch wat u erover vertelt. En dat het op de, op de sterfdag van uw man is. Ja, heel, heel toevallig. Ja. 16 augustus. Ja. Nou, nou ja, dat is, dat is geweest en dat komt nooit meer terug. Maar daarom belde ik. Ik denk, oh jee, mag ik nou, nou kan ik vragen tanken voor de radio. Ja, en dat is gelukt. En, en ik dank u heel erg voor, voor het bellen. Nou, graag gedaan. En, en nog heel veel succes met jullie programma. Dank u wel. Mevrouw oh. van Balen, goeienacht. Oké. Okay. Hoi, hoi. Robert van ja. Gorkem. Spreek je het ook zo uit? Of, uh? Ja, nee, helemaal precies. Oh, oh hartstikke mooi. Ja. Um, ja, welke band of welke artiest zou voor jou een Europrijs mogen ontvangen? Um, nou, ten eerste Queen. Fantastische keuze, laat ik dat vooropstellen. Ja, die vind ik ook. wereldband, fantastische muziek. Maar ik wilde een land spreken voor Kiss. Kiss? De hardrockformatie <laughs> Kiss. formatie Kis. Met die tongen? Ja, die ja met, met, met één tong, ja. En, en een heleboel show. Oh. En, uh, ja. Waarom? Nou ja, de, de kijk, smaken verschillen. Ik bedoel, over smaak valt niet te twisten. En ik vind uh, de muziek van Kiss, dat, dat, dat is de soundtrack of my life. Daar ben ik ooit eens als. Uh, als 13-jarig jongetje ben ik daar uh, verslingerd aan geraakt. En ik ben, ik ben nu 46. En ik vind het nog steeds. Uh, uh, muziek die me grijpt. Dus ik, ik luister al heel veel jaren naar mm -hmm. uh, Enerzijds, maar anderzijds ook. Als je realiseert dat er zo ontzettend veel artiesten zijn vandaag de dag... die aangeven dat ze door Kiss zijn geïnspireerd om een rockband op te richten... of om een instrument te gaan spelen. Kiss heeft gewoon heel veel uh, hedendaagse artiesten uh, ja, geïnspireerd. Wie, wie, wie bijvoorbeeld, weet je dat? Uh, Lenny Kravitz, Garth Brooks... Um om maar eens even twee te noemen die een minuut binnenschieten die ja. die aangegeven hebben om. Of die aangegeven hebben t, uh, van, van ja, Kiss was eigenlijk de reden uh, dat we muziek zijn gaan maken. Ja, ze en, spelen uh, nog steeds hè, die, die mannen. Nog steeds. Uh, ja, vorig jaar zijn ze nog op uh, tour geweest in Europa. Ja, ben je, en, ben je gaan kijken? En ik ben bang van wel, ja. Ik <laughs> heb er toen uh, geloof ik zeven gezien. In uh, ja, ja, zeven concerten in ongeveer vier weken. En in hoeveel landen? In, uh, nou even snel, België, Nederland, Duitsland, uh, ja meerdere, uh, Duitsland, uh, een paar, een stuk of drie. Uh, Nederland, België, Frankrijk uiteraard, Parijs, ben ik toen af uh, toegerezen. Geweldig joh. Ja, ja, ja, toen, ja. En, en wat doet die muziek met je, als je dat nu nog hoort? Zo even een klein stukje van dat nummer dat we allemaal ja. kennen, even, even lekker naar Kies luisteren. <laughs> Dit is echt fantastisch hè, het is ook een eerlijk nummer. En dan bewegen, of niet? Zit je gewoon rustig? Nee, nee, op, op dit nummer ga ik eerlijk gezegd niet bewegen, vind... want dit is eigenlijk het meest uh, vergruisde nummer van wat Kiss ooit uh, opgenomen heeft. Vind... Wat zei je wat de veer? Dit, dit is eigenlijk het meest uh, vergruisde nummer wat Kiss heeft opgenomen. Dit is eigenlijk, dit is, kijk, Kiss heeft een aantal stadia's doorlopen. Ze zijn begonnen als hardrockband. Ze ja. zijn toen overgestapt op disco. zijn toen overgestapt op pop-rock-songs. Uh, we hebben toen ook nog eens een keer een soort van uh, conceptalbum gemaakt, een soort van kleine rockopera. We hebben toen ooit nog eens een keer een, een grungealbum opgenomen. En zijn, uh, de laatste tien jaar zijn ze weer teruggekeerd, de, de laatste vijftien, twintig jaar zijn ze weer teruggekeerd naar hard rock. Maar vind je dit, dit niks, dit nummer? Nou nee, het is, het is een hartstikke leuk nummer, maar het is, het, het is I was made for loving you. Dat, dat is het nummer waar ik, door ik ook fan ben geworden en wat ze verschrikkelijk veel uh, bekendheid heeft opgeleverd. Ja. Maar het is niet het nummer wat representatief is voor hun, hun catalogus als zodanig. Ja. Maar het is wel. Wij, wij kiezen een beetje de nummers die de meeste ja. mensen zo'n aha gevoel geven. Ja. Nee, dus, ja terecht. Dus, dus dat gaan we nu even geven aan al die mensen die thuis in hun bed liggen te, te swingen. Okay. <laughs> Het is echt een heel beschaafde stem, hè, jeans Simmons. Ja, dit is Paul Stemming, die doet de lead vocals. Oh, oh, oh, oh, ga ik even af. Ja, dat ja. maakt niet uit. <laughs> maar wel een beschaafde stem. Nou, het zijn, hele, het zijn vier hele intelligente beschaafde kerels die gewoon uh, ja, donders goed weten hoe je, hoe je muziek moet maken. Kijk, enerzijds merkte ik net op dat ze dus de inspiratie zijn geweest voor veel andere artiesten, maar anderzijds... Zijn ze bijvoorbeeld, en nou dat weten heel weinig mensen, maar zijn ze bijvoorbeeld de nummer één uh, kampioen in Amerika van gouden platen. Uh, Kiss in Amerika heeft de meeste gouden en platina platen gescoord van alle bands in Amerika. En ja, dat, dat zijn toch wel hele bijzondere. Ze hebben iets van 120, 120 130 miljoen platen verkocht. En ja. Ja, ze worden vreselijk weinig natuurlijk. Ze worden redelijk goed genegeerd uh, door... DJ's en, en, en, en dergelijke. En, ja. en dat is jammer. Hoe oud zijn die mannen nu ongeveer? Uh, nou, de, de, de oudste is uh, Paul Stanley Die is 59. Ik geloof dat Gene Simmons 61 is. En, uh, maar goed, ze hebben goed voor zichzelf gezorgd. Dus uh, ze zijn nog zeker in staat om uh, te toeren. En uh, te doen wat ze doen. Het, het was ja. leuk om ze weer even te horen, Robert. Ik dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En komen ze nog een keer naar Europa? Volgend jaar. Dan ga je weer, hè? Volgend jaar. Ik ben bang van wel. Een <laughs> stuk of 7, 8 concerten zou ik zeggen. Ja, misschien wel meer. <laughs> nou, geniet ervan in ieder geval. Dank je wel. Dank je wel, hè? Hoi. Meneer Van Dijk. Ja, goedendag. nacht. U heeft ook een uh, favoriete groep. Een groep die u wel een Europrijs zou gunnen? Ja, het is geen groep met een zangeres. Oh ja, dat, zou, dat kan ook. Ja, daar heb ik ook uh, voor opgeroepen. Welke, welke zangeres? Marian Faithful. Marian Faithful? Ja. Waarom zij? Nou, ze heeft, uh, ze heeft in haar leven een indrukwekkend oeuvre opgebouwd en oeuvre ook wat naar mijn gevoel de culturele ontwikkeling in de jaren zestig tot en met uh, dit, deze eeuw uh, heel goed uh, weer spiegelt. En het is wel een hele hoog uh, muzikaal en artistiek niveau, vind ik wat ze doet. Ze... En wat maakt dat niveau zo hoog voor u? Ja, eigenlijk haar, ze heeft een soort uh, intuïtieve intelligentie, om even zo te zeggen. Ze, ze kan uh, in haar muziek heel goed uitdrukken waar het in een bepaalde tijd om gaat. Ja. Dus dan weer spiegelen. Tegelijkertijd protesteert ze er tegen en voelt ze zich er ook heel ongemakkelijk in. Dus, dus het is, ze geeft het protest vorm, maar ze geeft ook tegelijkertijd ja, ook wel weer, uh, wat er speelt in een bepaalde. Periode. Ja. Zij, zij is uh, bekend geworden, of tenminste ontdekt zou je kunnen zeggen door de, de Rolling Stones. Hè? Mick Jagger heeft ook nog een relatie mee gehad. Ja. Vindt u de Stones ook goed? Uh, niet, niet in alle periodes, maar uh, ja. ja. Je had in de 60 jaar natuurlijk een soort grote tegenstelling tussen Beatles en Stones. Uh, nou, ik vond ze allebei wel goed eigenlijk. Ja. Maar de Stones die. Uh, die werden natuurlijk heel lang gezien als een soort kwaadaardige muzikanten... met veel te lange haar en veel te ongemanierd en zo. Maar dat stond er wel aan in die ja. tijd. En ik vind het nog steeds wel heel... Nou ja, dat vind ik van Vervoel ook zo bewonderenswaardig. dat ze. Het zijn ook survivors. Het zijn ook uh, met een aantal andere... Hele goede mensen uit de jaar, De, de goede artistieke mensen die hebben ook een heel lang leven, blijkt toch wel ja, maar, uiteindelijk. Want ook, ook zij treedt nog steeds op. Ja. En doet dat al sinds 1964. Ja, ongelooflijk. Dat is, dat ja. is dus uh, 47 jaar. Ja. Ja, ja dat, dat is wel mooi. Um, raakt het u heel erg of vindt het gewoon mooi? Maar of, of, Wordt u er ook emotioneel van af en toe? Of? Ja, nog steeds. Ja, ja van beide. Ik, ik, ik heb het altijd over de beide periodes, want in de tweede periode is haar stem ongeveer een octaaf gezakt vergeleken met 60 jaar. Mm -hmm. Maar ook die eerste periode, dat draai ik nog steeds met heel veel plezier. Eigenlijk, eigenlijk ben ik ook gewoon door haar naar muziek gaan luisteren. Die eerste, in prommen voor muziek, zeer andere muziek dan de bekende klassieke schoolmuziek die je voorgeschoteld kreeg. Eh. Mm -hmm. uh, Deed haar stem zonder dat ik ook maar iets van haar wist. Uh, deed, deed haar stem heel veel. En laat ga je dekken dat achter dat engelachtige geluid. ook zeer, zeer duivelse trekjes thuis uh, thuishoren. Wat waren die duivelse trekjes? Nou, dat ze, uh, Ja, dat is niet, niet per se negatief bedoeld. maar die, ze, ze was in de 60 jaar natuurlijk een, ook wel een icoon voor. Alles wat uh, hip en taboe doorbrekend was, samen met, uh, met meneer Djekker. Ja, lekker aan de drugs met z'n tweetjes. Ja. ja. Dus achter dat prachtige, engelachtige gezicht... met dat uh, fantastische, lange, blonde haar... daar ging iemand schuil die, die alles uh, onderzocht wat God verboden heeft. Ja. En, en uh, wat tegen de wet was ook. Dus u vond, behalve dat ze mooi kon zingen, ook dat ze heel mooi was zelf? Ja. Ja. ja. Maar dat ontdekte ik, ik, zoals ik al zei... ik luister naar de radio en ik hoorde voor het eerst die stem. Pas later kwam, uh, kwam dat blonde uiterlijk eigenlijk, ja. Ja, wat ik ook wel heel mooi vond hoor, ja. En, ja. To en toen was u al onder de indruk van haar. Ja. Uh, wij, wij gaan één nummer draaien nu van haar, uh, En da dat is het nummer waar het mee begonnen is, geschreven door uh, Keith Richards en Mick Jagger, weet u het dan? Ja, het is ik moet wel zeggen dat ook door, uh, er staat op de naam van meneer Andrew Luke Alton, de, de manager van de Stone staat daarbij. Ja. Dat is ook wel terecht denk ik hoor, want uh, uh, hij viel op haar grote borsten en gaf vervolgens aan, uh, sloot eigenlijk letterlijk uh, Keith Widget en uh, Mick Jagger, zonder dat ze haar, zonder dat die haar gezien hadden eigenlijk, sloot hij op in een kamertje met de opdracht van jullie schrijven nu een nummer wat niet over seks gaat hm. en uh, wat gewoon heel liefelijk moet zijn. En dat is ze nog gelukt ook? Ja, dat deden ze inderdaad in een paar uur, ja. dat konden ja. ze toen met z'n tweeën. Vindt u het een mooie nummer? Ik vind het mooi, maar eerlijk gezegd, om heel eerlijk te zijn, vind ik het nogal vlak. Je kan merken, kan merken dat ze toch uh, daarna pas uh, zich bij Vee voelt dus zich ook echt is gaan verdiepen in van hoe kan je een nummer ook heel goed brengen. Want ze is uh, toch ook wel vrouw actrice. Ze kan haar voordracht in de zang is fantastisch. En Dat vind ik in haar eerste comeback eerlijk gezegd niet zo heel geweldig. Nou, weet je wat? Dan, dan gaan we toch even kijken of we nog iets anders kunnen vinden. Wat vindt u wel een heel geschikt en mooi nummer daarvoor? ja nou, dat vind ik zo ik denk dat, ja jullie hebben al aangegeven dat je al beperkt ben in je systeem en de eerste periode heeft ze een prachtig uh, folkalbum gemaakt dat heet uh, noem even een uh, nummer want, want een album kunnen wij hier niet zoveel mee ja Queen A Your en ook nou, uit de tweede periode ja, ik uh, ik heb ook al gevraagd om broken English was het ook niet nou dan, gaan we, dan ga ik toch maar even want anders gaat het misschien beter uh, ik denk dat de Jordan, dat jullie die wel hebben. Dat was een grote hit van haar uit de tweede periode. Het is een, ook een heel erg mooi muzikaal Nee, musicaal, nee het, nee, ja, het spijt me. We hebben wel een ballad, maar die heet anders. Ballad of the Soldiers' Wife. Die is ook schitterend. Oh, noemen we die? Ja, dat van Kurt Wilde. Oh nee, de Ballad of Lucy Jordan is het nou toch ook. Dan gaan we die doen. <laughs> ja. okay. Het is een beetje verward allemaal. Yeah. Uh, maar dat komt uit de tweede periode, zei u? Ja, dat komt uit de tweede periode. En wanneer begint die? Die begint in 1979. Goed, gaan we daarnaar luisteren. Dank u wel voor het bellen, ja, meneer okay. Van Dijk. Oké. Okay. Marian Faithful nu. the Dat is inderdaad een heel mooi nummer van Marian Faithful, The ballad of Lucy Jordan. We hebben het over um, een band die volgens u... of een artiest trouwens, die volgens u uh, de, een oeuvreprijs zou verdienen. Als u er nog één weet... Uh, vo, ja, ik heb al opgeroepen om te twitteren bijvoorbeeld ook naar hashtag Kaas Daar zie ik dat uh, iemand zegt... ik vind dat Justin Timberlake een oeuvreprijs verdient. Uh, blijft classics produceren, is een multitalent. Uh, dat was uh, Reinold Kolen. En dan hebben we nog Blootje, 58... Uh, die heeft het over B.B. King en Mary Waters. Die zouden er allebei in moeten krijgen, want hij of zij kan niet kiezen. En dan hebben we ook nog iemand die over Queen begint. Ja, Queen hebben we al ge gehad. Even kijken of er nog wat via de mail is binnengekomen. Oh, nou, dat ding is er uitgevallen. Dat ga ik zo meteen wel even bekijken. Aan de telefoon nu... Uh, even, uh, Dino? Zeg ik dat goed? Nee. Memo. memo, memo, sorry. Ja. Er is memo en ik wil wel over Dino hebben. Ah, oh, oké, okay. ja. Ik zat even niet heel goed op te letten. Ja. Dino Merlin is zijn artistieke naam. Ik heb en, daar uh, nog nooit van gehoord, geloof ik. En hij is heel populair in de uh, hele Balkan. Oké. Okay. En uh, hij is dit jaar uh, opgetreden uh, op het Eurosong Festival voor Bosnië. En uh, hij is iemand die met zijn muziek breekt alle barrières in dit zeg maar, onrustige gebied. En hoe doet hij dat dan? Hij is prachtig. Als je, moet, uh, als je kan aan muziek beeld geven... dan is zijn muziek echt hele mooie mozaïek. Oh ja? Ja hoor. En waarover waar gaat zijn uh, muziek vaak? Over hele simpele dingen. Alle dagelijkse uh, leven. En uh, op één hele bescheiden manier, en uh, zeg maar, een vriend en vijand is gek op hem. En zijn muziek. En hij komt ook uit Bosnië? Hij komt uit Bosnië. Hij is echt, uh, in hele Balkan, megaster. Ook als die naam, megaster is een beetje goedkoop. Vind ik zelf. Ja? Hij is echt kunstenaar. <laughs> We gaan even kijken, want we, volgens mij hebben we via YouTube... kunnen we nu een stukje laten horen. Dat, dat zal uh, qua, qua geluidskwaliteit misschien een beetje tegenvallen... maar we gaan toch om even lijken. Oh, dat is vrij goed, hoor ik. Ja. Dat is een Engels nummer. Oké. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Viel laat ik iets aan ons piek, Kerst te Memo, ja? waar gaat dit over? Uh, in kort gezegd gaat het uh, over dat hij zegt in zijn nummer... er is moeilijk met jou, maar heel nog moeilijker zonder jou. Ja, ja. ja. En uh, ja, ik wil ook bedanken voor die mogelijkheid... dat uh, mensen in Nederland een beetje kennis maken met, uh, met hem. Met Dino Merlin. En dit nummer heet Tesco Menisatobo. Klopt. Klopt, Er is heel moeilijk met jou, maar ook veel moeilijker zonder jou. Ma maakt hij veel mooie poëtische zinnen? Deze? Hele, dat is echt hoge poëzie, vind ik zelf, maar ook veel mensen vinden dat ook. En, en, en kent u veel van die teksten? Kunt u een hele mooie zin nog van hem noemen? Nou, er, ik ken veel, maar het is voor mij heel moeilijk dit te vertalen. Ah, oké. Okay. Uh, poëzie is moeilijk te vertalen. In origineel is, denk ik, is ja... Is toch... Uh, is het mooier, hè? Mo mooi, ja. Komt u zelf ook uit Bosnië of komt u uit ik een ander? Ja, ja, ik kom uit Bosnië en ik woon in Nederland al twintig jaar. En, en hoeveel platen van Dino Merlin heeft u thuis? Nou, weinig. Misschien heb ik drie of vier albums van hem. Hoe vaak luistert u dan hè? Nou, heel vaak. Hij ja? is echt, uh, zeg maar, uh, ja, als je zich een beetje verdrietig voel of uh, vol uh, heenveel, nostalgie en zo, dat uh, draai ik vaak. Hij, hij, zeg maar, uitdrukt alles wat daar gebeurt en, en, en, en uh, gevoelens van massa's, zeg maar. Van, van, van heel veel mensen? Ja, echt wel, echt wel. En, en krijg je daar geen heimwee van, naar, naar Bosnië? Jawel. Dat is iets dat, denk ik, ieder mens voelt voor zijn, zeg maar. Ja. Geboorte, plaatsen en zo. Ja. Treedt hij wel eens uh, buiten de Balkan op? Jawel, hij, wat betreft West-Europa, hij is bekendste is in, in Oostenrijk en oh, ja. in Duitsland. Ja, precies. En, uh, maar de uh, brede Balkan ken hem heel goed. En gaat u daar dan wel eens heen als hij bijvoorbeeld in Duitsland optreedt? Ik ben niet zo iemand die in druk plaatsen graag zijn. Ja. Ik, uh, dus als er veel mensen om u heen staan, dan vindt u het niet meer ja, zo prettig. Zijn muziek voor mij persoonlijk is iets privé. Mm. <laughs> het is leuk, dat want ik had nog nooit van hem gehoord. Het is heel leuk dat wij nu uh, kennis hebben kunnen maken met deze dino hij, hij is echt top, maar ja, wij kunnen niet in één uh, moment hele wereld, zeg maar... Kennen en dat en dat. Die wereld heeft heel mooie muziek, alleen moeten we op zoek zijn. Ja, meneer Memo, bedankt. Ik bedank u heel veel ja, voor en, die mogelijkheden. Nou, en nu heel erg bedankt voor. Ja. Uh, het, ja, ik ben trouwens trouwe luisteraar. Nou, hou, hou vol zou ik zeggen. Oké, okay, succes. <laughs> Tot ziens, hè? Doei. Dag. Ik, ik lees even wat mailtjes voor, want die zijn ondertussen ook binnengekomen. Uh, Loes heeft geschreven: volgens mij zou YouTube. Toe zonder twijfel deze prijs moeten winnen vanwege hun ontzettende brede oeuvre... en echt elk nummer is weer raak, maar dan toch bij voorkeur... With or Without You. Prachtige melodie en een tekst die op iedereen van toepassing is... en die iedereen herkent. Ik kan elke keer weer huilen als ik het hoor... Dan ga ik even naar de volgende. Uh, elk moment van de dag kun je voor mij wildflower van de groep Skylark draaien. Keyboard David Foster. Go Google maar eens. Onvergetelijk, zegt Robert. Dan Willy de Vil met Heaven Stood Still. Liz van Gorkom heeft dat gemaild. En dat is geen mail. Dat is nog wel een mailtje. Van Anne Lichthard. Een ufverprijs zou ik geheid aan Nina Simone geven. Simone. Uh, maar ook de componist... Amaral Vieira mag er een van mij krijgen. Beide geven voor mij weer wat dat muziek verbindt. Goed en nacht. Aan de telefoon Kees Oostrom. Een dag, Klaas. Hallo. Goedendag. Ik vind dus uh, She, wat oorspronkelijk van Charles Aznavour was... Ja. en later gezongen is door Elvis Costello. Ja, maar dat het ging. gaat om een europrijs en niet om één nummer. Ja, maar ik vind hem dus gewoon echt super. Elvis Costello? Ho ja, hoe ja. hij... Hoe hij, <laughs> hoe hij zo, zo technisch bezig is. Want hij stond daar bij het Noord-Syndest met een pot thee op het toneel. Hij ging alles even... Hij kan alles. Ja, ik, mag uh, dat ik, ook? Elvis Costello mag zeker. Ik ben zelf ook een fan van Elvis Costello, moet ik zeggen. Hij is ook uh, met de Brodsky Quartet opgetreden. Hè? Klassiek. Hij kan echt ja, heel veel. Hij gaat heel breed. Ja, nee. Maar, um, ja... Een ja. Ja, het gaat... naar nee, ik de mist Wil je het niet draaien, Klaas? Ja, nee, dat zeg ik niet, maar we hebben het over, uh, over een, een Europrijs. Dus dan gaat het niet om één nummer, dat wou ik alleen even zeggen. Nee, ik, ik, kijk, ook hoe hij vroeger was als een soort popartiest. En hoe ik hem later bij het uh, Noordje Festival. dat maakte zoveel indruk. Met een pot thee op het toneel, want de meesten doen het anders. Gewoon zo. Maar waarom maakte hij die pot... Waarom... Maar ook, het, het, het, het, ja... Dat, dat, drong, dat ging tot in mijn tenen gewoon. Maar, maar waarom noem je die pothee? Gebruikte die om muziek mee te maken of dronk hij dat nee, gewoon? Nee, maar normaal drinken ze, roken ze wat of ze drinken sterke drank of zo. Dat zou hij ook wel eens gedaan hebben, schat ik Bij zo. hem ging het om de muziek. Ja. En, <laughs> en, en, en dat, dat, ja, dat, alleen dat vond ik al geweldig, maar ik heb dat nummer gekocht. En eindeloos in mijn auto gedraaid. En, en ik dacht erbij aan elke vrouw als ik She hoorde zingen, weet je wel. Dan krijg je het wel druk. En ondertussen ook nog autorijden. Ja, dat wel. Dat is een gaafje. Dan weer op weg naar een vriendin of zo. <laughs> want daar heb je er een heleboel van versleten. Nee, dat valt we me mee. Wow. En, uh, want She vindt het beste nummer van Elvis, Costello. Wat ik van ken wel, ja. Dat vind ik zo indringend en zo mooi. Ken, ken je de... dat je het mooier kan zingen dan Charles Asnevoel, want die zou eigenlijk misschien die Hervereprijs moeten hebben. Want ja, die heeft heel uh, Frankrijk daar natuurlijk mee geamuseerd met al zijn nummers. Maar hoe hij één zo'n nummer... Ik zou voor dat één nummer al een hele Hervereprijs willen geven, weet je. Ja, <totitie> ja, maar dat kan niet, hè. Dat is altijd... Nee, maar... Uh... En, uh, want hij heeft ook nog... Een... Een of twee cd's gemaakt met Burt Becker-examen. Ook allemaal liedjes van Burt Becker. Dat was ook heel erg mooi. En dan natuurlijk Blood and Chocolate, ken ja, ja. cd? Waar, waar dat nummer I Want You op staat. I want ja, ja, ja, ja, dat you. Dat ken ik zeker, ja. Prachtig. En veel ik had meer. Want ik hele cd natuurlijk. En dat stond er ook op. En dat draaide ik dus ook constant. Want dat, dat vond ik ook zo mooi. I want you. Ja. Het gaat over een liefde ja, die ja, niet heel erg lukt. Dat is hetzelfde thema. Ja. ja, maar wel min, minder vrolijk. Uh, we gaan even luisteren naar Elvis Costello. Nou, hartstikke fijn. Ik dank je wel voor het bellen. Ik vind het een heel mooi programma deze keer. Ja, deze, bij, bij well. ze van grote uitzondering vind ik het ook een heel leuk Heer programma. Fechaal, ja. <laughs> dankjewel Dank je wel, hè. Dag, Elvis Costello met She. She the face I can't forget.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 make them all souvenirs ja die dan, die is ook Fantastisch. She was dit het nummer van Charles voren Gezongen dus door Elvis Costello. Ik ben nog een, een, paar, een paar tweets vergeten voor te lezen. Volgens mij Pink Floyd van Doortje heb ik nog niet genoemd. Abba zag ik net ook voorbij. Oh ja, ik weet niet eigenlijk die. Nou ja, weet niet meer. doe ik nog, maar een keer voor de zekerheid. Muziek zit ingenieus in elkaar. En de groep heeft veel muzikaal, heeft muzikaal veel betekend in de popmuziek. Het is tijdloos. En dan hadden we ook nog uh, de Red Hot Chili Peppers. Een euro zouden die verdienen. En anders Era. Ook leuk. Ivan de Ham heeft dat geschreven. Nou, volgens mij moeten ze nu... Oh, Demis Roesels. is ook nog door iemand aangedragen. Die heeft zo'n mooi vibrato, schrijft Eline K. Om stil van te worden en een traan te laten. Aan de telefoon nu. Even kijken. Ik uh, moet even kijken. Rondes. Nou, ik geloof niemand eigenlijk. Als ik dit zo... Die moeten we even terugbellen. Uh, hij houdt heel erg van Carlos Santana. En omdat hij de laatste beller zou zijn, uh, hebben we nu even niemand anders aan de telefoon hangen. Daarom maar even een klein stukje vast van Carlos Santana om in de stemming te komen. Dit heet, uh, hoe heet dit eigenlijk? Oje, como va? de slechte kunnen wij niet meer aan de telefoon krijgen. Die denkt, als ze die muziek maar draaien, dan vind ik het al lang best waar. Zo zijn wij niet getrouwd, dan draaien we het weg. Dan heb ik namelijk zelf nog een uh, kleine twee minuten om... Uh, ja, ik, ik heb natuurlijk zelf ook allemaal muziek die ik heel erg mooi vind. En omdat we zoveel Engelstalig hebben gehad... wil ik iets Nederlandstalig laten horen van iemand die ik echt ook fantastisch vind. En dat is Raymond van het Groenewoud. En Raymond van het Groenewoud heeft natuurlijk ook veel prachtige plaatjes. Maar ik wil even een klein stukje laten horen van Gelukkig zijn. Dat willen we allemaal. Hè? Heel mooi, heel mooi. Hij heeft veel meer mooie nummers hoor. Moet kiezen. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. In de stad Iedereen ongeïnteresseerd Dat kan, dat kan niet blijven duren Ik word gek Gelukkig zijn ja, ik had graag helemaal gedraaid, maar daarvoor waren we net te laat. Maar het is wel mooi om dat nog even te hebben gehoord. Vind ik tenminste gelukkig zijn van Remel van het Groenewoud. Dit was uh, Kaaseluna voor vannacht. Ik vind het leuk dat er zoveel mensen gebeld hebben, dat we zoveel muziek hebben gehoord. Ook muziek die mij volkomen onbekend was. Dat maakt het allemaal nog aantrekkelijker. Zeer bedankt. Wij maken plaats voor de EO met De Nacht op 1. Kaaseluna is een morgennacht weer. Ik, ik zou zeggen, draai nog wat leuke muziek thuis en ga daarna slapen. En uh, wat ons betreft heel graag tot morgen. En wat mij betreft, uh, ik weet het niet, ergens volgende week. Het is iedere keer anders. Ik word zelf ook een beetje ijsbol van. Maar uh, er komt weer uh, een rustige tijd aan. Tot later in ieder geval. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.